In de Randstad viel op de A27 Gorkum Utrecht doorwerken bij knooppunt Rijnsweerd 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tweede uur van CfM Jazz Openen met de Swingmates. Een Nederlands combo dat al lang niet meer uh, samenspeelt. Maar dat werd onder andere gevormd door Frits Landersbergen op de vibrafoon En zijn toenmalige muziekmaatje Bernhard Berghout. Ja, Hans uh, Rijmers, dat brengt mij meteen eventjes bij uh, uh, het gebeuren in de krocht. Volgens mij zijn jullie uh, volgende week zondag toe aan het derde weer van dit seizoen.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 Aanstaande zondag dus, in de klocht, ja, ja. aanvang, half drie. De zaal open, uh, mm, half twee. Oké. Okay. Half, half twee, dus we verwachten een grote, grote aanloop. En hoe laat kan Hans uh, Sandbergen de bitterballen verwachten? Uh, rond een uur of uh, uh, uh, vijf, okay. denk ik. Maar het, het zou wel leuk zijn als je er komt. En niet <laughs> alleen van <voor> de bitterballen. Hij had nog een je? Ja. Yeah. Ja, we hebben hem, we hebben hem gefitteerd hè, ja, vorige week. Ja, ja, ja. Wat gaan we van Sabine horen? Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. 50 jaar oude opname van de Amsterdam Blues. Een compositie van weiland trompetist Kees Smal. Oh. en nam het nummer op met het in de tijd fameuze haarbop quintet The Diamond Five. En van dat quintet bestaan er naast Kees Smal uit pianist Kees Slinger. saxofoonspeler Harry Verbeke, bassist Jacques Scholz en drummer Johnny Engels... dan alleen Scholz en Engels nog in leven. Scholz als leider van de Ramblers...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 Of peace. <gasps>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 Ik vond een album waarop drie baritonspelers een ode brengen aan Mulliken die in 1996 overleden is. Ronnie Kuber, Nick Brignola en Gary Smullian speelden een aantal van zijn composities, zoals deze ode van Mulliken aan Antonio Carlos Jobim. geleden gestand te doen, wat vaker Ella Fitzgerald te laten horen, was dit Ella met de song Oh What a Night for Love, gecomponeerd door Neil Hefty en Steve Allen. En Ella Fitzgerald werd muzikaal ondersteund door het Deck van Marty Page. Maar net viel alweer de naam van Jerry Mulligan. Uh, ik ga een heel ondeugend uh, nummertje van hem laten horen, namelijk Making Boopy. Speelt samen met Chad Baker, het, een opname uit 1953. MUZIEK laatste door trompetist Harry Sweet Edison in 1972, tijdens de jazz at the Philharmonic in Santa Monica in Californië. She is funny that way. Met die prachtige tekst. I am not much to look at, nothing to see, just glad I'm living and happy to be. I got a woman to she me. She is funny that way. Maar ja, die tekst hoorden we nou niet. Uh, Hans, wat heb jij nog ja. Nou, ik denk dat een heleboel uh, van onze jazzliefhebbers ooit een keer een Moning van Art hebben gekocht. Ja, vast op wel. Het, op het singeltje. Pas wel. En wat stond daar nou aan de andere kant? Op de B-side. Weet Hol je wel. Alone, Betty. Ja, maar er zijn ook singeltjes gemaakt. Er stond aan de andere kant de Blues March. Ja, ook, ja. Dus dat, dat is heel verwarrend, hè? Ja.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 Oh <laughs> De Polmoll Blues. En waarom heb ik die gedraaid? Omdat sigarettenfabrikant Polmoll ontzettend veel heeft betekend voor de Nederlandse jazz. Met onder andere de Polmoll Export Award Prize uit te delen. En uh, dit nummer, de Polmoll Blues, een compositie van Henk Meutgeert, komt voor op een speciale CD. Waarop alleen maar winnaars van die award spelen. Onder andere, uh, we hoorden hem net weer, uh, Fries Landersbergen. Maar ook pianist uh, Matthijs van Ittersen en uh, de pianist, uh, de gitarist. En nog een paar van die jongens, Jammer Hogendijk uh, en uh, Neil Tausk en uh, Peter Bates en noem maar op. Ja, het, het einde is uh, nabij van de CFM van deze week. Maar natuurlijk is de volgende week weer CFM Dus zeg ik samen met de Amerikaanse jazzzangeres. Helen Kwaiko we'll be together again. Here in our moment of darkness Remember the sun has shown Laugh and the world will laugh with you Cry and you cry Alone No tears No fears Remember There's always Tomorrow So What if we Have to part together again, your kiss, your smile, our memories I'll treasure forever.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 In het programma eve op zondag kondigde hij aan dat de wetgeving voor elektronisch toezicht wordt verscherpt... om te voorkomen dat slachtoffers van de misdrijven hun daders weer tegen het lijf lopen. Nu wordt zo'n 180 keer per jaar elektronisch toezicht opgelegd. Dat moet 360 keer worden. Met een enkelband kan worden nagegaan of een locatieverbod of een contactverbod wordt nageleefd. In het noordoosten van de Verenigde Staten is de openbare leven ontregeld door een sneeuwstorm... Luchthavens zijn gesloten, meer dan 2 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Veel stroomkabels zijn geknapt door omvallende bomen en harde rukwinden. Het vroege winterweer heeft inmiddels zeker drie levens geëist. In de staat New York worden ondanks het winterse weer demonstraties gehouden. De demonstranten moeten het in hun tentje stellen zonder gasflessen die ze gebruiken om warm te blijven. De burgemeester heeft de gasflessen laten afnemen vanwege de brandveiligheid. In Haarlem heeft de politie gisteravond met een helikopter gezocht naar een vermiste man. De man van 49 wordt sinds gistermiddag vermist. De politie van Haarlem is dringend naar hem op zoek omdat hij diabetes en met spoed insuline nodig heeft. Een Belg uit Essen, vlak onder Roosendaal, is vandaag 111 jaar geworden. En daarmee is hij de oudste man in Europa. Jan Goosenaerts is ook de op twee na oudste man ter wereld. De voormalige metselaar hing in 1965 met pensioen. Hij zegt dat hij zijn goede gezondheid dankt aan vroeg naar bed gaan en het eten van veel luikse perenstroop. De oudste man ter wereld is de Japaner Kimura, die is al 114. Het weer. Overwegend bewolkt en in de noordelijke helft het regen. In het zuiden ook wat zon en wordt maximaal 17 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.